met het NOS De landelijke storing bij de OV-chipkaart is voorbij. De problemen bij de computersystemen van eigenaar TransLink Systems zijn opgelost. Het bedrijf houdt nog wel een slag om de arm omdat het eerst zeker wil weten of de computers goed blijven werken. Sinds gistermiddag konden abonnementen niet worden opgehaald. Reizigers met een laag saldo die extra te goed hadden besteld moesten hun kaart nogmaals opladen met een pinpas of contant geld. TransLink Systems gaat met vervoerders in gesprek om eventuele schade te compenseren. Het Apple-concern heeft de nieuwe topman Tim Cook een eenmalige beloning in aandelen gegeven met een totale waarde van bijna 300 miljoen euro. Cook kan de helft van dat bedrag cashen in 2016. Vijf jaar later mag hij de rest van de aandelen te gelden maken. Volgens Apple is het pakket een beloning voor het werk van Cook in de periode dat Steve Jobs ziek was. Koek heeft hem toen vaak vervangen. Jobs overleed in oktober. De megabeloning voor Koek moet er ook voor zorgen dat hij bij Apple blijft werken. Zijn aanwezigheid wordt door Apple gezien als essentieel voor het succes van het bedrijf, al dus het concern. Koningin Beatrix is begonnen aan haar drie dagen staatsbezoek aan Oman. Ze kwam genochtend aan op het vliegveld van Muscat samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Het bezoek stond vorig jaar al op de agenda, maar werd toen uitgesteld vanwege de politieke onrust in het land. Maar volgens minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken is er sindsdien veel vooruitgang geboekt. Sultan Qaboos zal Beatrix ontvangen op het Al-Alam paleis. Daarna bezoekt de koningin onder meer een bijeenkomst over de rol van vrouwen in Oman. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een bomaanslag zeker tien doden gevallen. De bom ging af op een markt in het stadje Jamroet, vlakbij de grens met Afghanistan. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar de kans is groot dat militanten van Al-Qaeda erachter zitten. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperatuur 7 graden in het oosten en een graad of 9 aan de westkust. Morgen opnieuw bewolkt en maximaal rond 9 graden. Dit was het, NMR. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In de Randstad staan files vanaf 4 kilometer lengte. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knopend Raasdorp 12 kilometer. Op de A10 Oost is een ongeluk gebeurd richting Den Haag bij Duivendrecht. De rechte rijstroop is dicht. Op de A10 West richting Den Haag staat file voor knopend De Nieuwe Meer 5 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 4. De andere kant op tussen Zoetermeer en Voorburg 7.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 Not the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 Ik kijk omhoog, de vrienden worden groot. De... Voor oh, ik derde ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik al In mijn licht van stemmen stop Dan ben ik liever in de stijmen Names op mijn nek Met je stemmen van mijn nek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 ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een moeke princesje op mijn bankje. Stem een klankje, voelt nog steeds brood op mijn plankje. Soms denk ik terug heb mijn drankje. Met ja, de sterren in de lucht te zegt Wer Weer is een we plaatje? Ja. Op je volle pits Als je naar de kijk, ja ze in is intactisch. Eet dan Sorry als ik open draai, steeds als ik naar kijk. Zelfs als ik derde dan de weet de je dat ik er geen Dan ben ik al in de lucht van stop. Dan ben ik in de taal met En ben steden Wat is er nou weer? Is een foto... Microfoto microfoon doet het niet, hoor je? <laughs> oh, is toch geen radio, jongens? <laughs> je, moet, je moet de show redden, man. je moet de show redden. Ik kan niks meer. Hoor dan! Je hoort me, je hoort me op de achtergrond, hoor. Je hoort me de achtergrond, hoor. <laughs> Voor de rest hoor je niks. Kan dit? Liedje doen ma. liedje maar. <laughs> Doe maar. Hoor je ma. liedje doen. Uh. Verder, alles gerepareerd. Ja hoor. Beyoncé hoor je zo meteen. Jij van tegenwoordig sterrenstof hoorde je bij zondag in Kennem Land. Waar een de probleems. En daarvoor aangevraagde Rob Harms was ik enorm blij mee. Stevie Wonder hoorde je en part-time lover. Pa het is warm hier in de studio. En welkom bij Tweede Uur Zondag in Kennemland. Zondag 8 januari. Het is 12 over 3. Goedemiddag. En uh, we gaan even wat nieuws van vandaag doornemen. En dacht je nou dat de Nederlanders soms zo Aziës reden? Nou, dan heb je het laten we onze buren, namelijk de Belgen uit het onderzoek gebleken hè? dat de, de, al die Belgen, bijna 60%, uh, zich uh, niet goed gedraagt in het verkeer. In Brussel is het met de hoffelijkheid nog erger gesteld. Zo negeren Brusselse automo automobilisten vaker een oranje licht. Toeteren ze meer als ze ongeduldig zijn. En bellen en sms'en ze uh, met veel grotere regel regelmaat. Typisch Belgen. Die Belgen, die snapt het niet. Dom, die snappen het niet. Het geheugen en andere hersenfuncties gaan dan achteruit op een leeftijd van 45 jaar. Dat is veel eerder dan die 60 jaar die tot nu toe altijd werd gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Voor het onderzoek wordt, werd het geheugen, de woordenschat, het denkvermogen en het uitdrukkingsvermogen van ongeveer 5200 mannen en 2200 vrouwen tussen de 45 en de 70 jaar getest. En werkzoekenden kunnen 24 uur per dag via hun iPhone solliciteren. Het gaat nu met uw mobiele app het VIP Test. Dat is gemaakt door Movaview. VIP staat voor Virtual Interactive program. De applicatie is wel interessant voor werkgevers als sollicitanten. Want um, de, zij kunnen namelijk makkelijk contact uh, leggen zonder te reizen. En werkgevers krijgen een goed beeld van de sollicitant en kunnen hierdoor go uh, goed gericht uitnodigen. Nou, dat is een mooie, hè? Dat is makkelijk. Maar alles ja. gaat tegenwoordig gewoon ja. zo makkelijk via de telefoon. Of, ja, via de smartphone. Uh, bijna overal heb je wel een app voor. Ja. Aqua Divana, een bedrijf uit het zeeltje Yersheke, brengt, ge brengt gebotteld zeewater voor consumptie op de markt. Het water zou lekker zijn bij mosselen en andere zeevruchten. Het is niet te bedoelen dat mensen het water gaan drinken. Het gebottelde zeewater is bedoeld om mosselen, vis, kreeft en krap extra smaak te geven. Kost 1 euro per liter. Maar ik zei, het zal best lekker zijn. Beetje zoutig, maar... Ja, ik denk dat uh, het... Is. Het kan wel wat werken. Ik denk niet dat het slim is om te gaan drinken hierop. Oh, nou ja, dat yes. staat er ook bij, hè? Ja. Te veel zaad. Te veel zaad. Is goed voor je. Zo, het, is, het is wel gereinigd. Het, is, uh, het water is wel uh, gewoon echt goed gereinigd. Maar stel dat, uh, dat er net een, een kapitein over het bord aan het uh, urineren is. En dat, ja. uh, en dat je dan dat water net uh, opvangt. Oh, dat lekker door je mosselen? Nou, Heerlijk. eet smakelijk. En dan wordt al weken gespeculeerd over de geboorte van het kind van Beyoncé en JC. Maar volgens i e is er nu dan echt zover. Dus er zijn een recept bevallen van een gezonde dochter. Haar naam is Ivy Blue Carter. Dat zei JC, Die eigenlijk Sean Corey Carter heet. Tegen zijn vrienden. Twisted Pine Brewing Company. Een bierbrouwerij uit Colorado. Heeft het de heetste bier ter wereld gebrouwen. Ghostface Killer. bevat... Extranten van zes pepersoorten Nou dat is best lekker, nee, lekker En lekker heet biertje heet Als ze maar niet een bier van pepersmaak is Dat lijkt me veel minder lekker ja, maar niet. Zometeen gaan we weer even een aantal voorspellingen doornemen Wat gaat er gebeuren in 2012 um, Je hoort het zometeen Onder andere Hadden we het eerst over dat kinderen Misschien zorgplek krijgen voor bejaarde ouders Hé, hey, dan loop eens door de deur het is een of andere dier. En volgens mij, volgens mij weet Michael Jackson wat het is. There's a steenbead. And it's coming after you. You can take it. If you only let your feelings. Bye ZANG De nummer 1 hit in Nederland. Michio Telo, een 30-jarige Braziliaan en hey, I you Chupégo. Hé, hebben we opgeoefend hè? Ja, lekker plaatje. En er wordt ook een dansje bij. Heb ik gisteren gedaan uh, bij Entertainment View, maar dat werkt niet op de radio. Nee, mensen kunnen dat niet zien. Nee. We hebben nog steeds geen webcam. Ja. We gaan wel steeds geruchten dat, dat ze het willen gaan ophangen, maar ik uh, zit er niks van. En, uh, ja, Cristiano Ronaldo doet dat dansje en Neymar en uh, noem ze allemaal op. Allemaal doen ze het dansje van Michio Telo en I you ja. Oh. Zometeen, um, ja, gewoon even de jaarvoorspellingen jaar doornemen. Ben je benieuwd wat het is? Je hoort het zometeen naar de nieuwe van Amy Winehouse. Are they will come? Are they will come? Nieuwe album Linus Hidden Treasures Was dit Amy Winehouse En Our Day Will Come bam, bam. Zo, het is vijf van half vier Goedemiddag, de zondagmiddag hier op CFM Sanford Je luistert naar uh, Zondag in Canberland En uh, we gaan even een aantal voorspellingen weer doornemen wat zou er kunnen gebeuren in 2012? Dat is namelijk een man uh, Jan C. van der Heijden. Die had uh, vorig jaar redelijk veel goed. En uh, hij heeft ja, voor dit jaar ook weer voorspellingen gedaan. En uh, we beginnen even wat, met wat entertainment nieuws. Want uh, hij voorspelt dat er een geliefde Nederlandse artiest uh, gaat stoppen met zingen. Dat komt door verdrietige samenloop van omstandigheden. Hij gaat een stichting oprichten. En jij dacht Frans Bauer? Ja, ik dacht, uh, ik denk aan Frans Bauer. En waarom? Bauer, nou, ik weet niet, ik heb altijd daar eigenlijk niet van hem gehoord. Oh, ik denk, ja. nou, hij was nou, uh, een Nee, Maar ik wil eens Frans weer met iets bemoeien en dan gaat hij dat doen. een Nederlands kindersterretje zorgt in Duitsland voor topverkopen. Ja, ja geen idee ook. En van gaal. Kindsterretje. Oh. Uh, Jordi van Loon? Ik verliefd naar deze Cent-Overbal. Nou ik denk het niet En um, hij denkt ook dat er een aantal uitvindingen komen Waaronder een apparaatje voor motoren Die vlak voor de verbranding van het gasmengsel Een stof aan het mengsel toevoegt Waardoor het benzinegebruik aanzienlijk zal verminderen Nou misschien best idee van Nederland Dat zal heel mooi zijn ja Nou wie weet zijn ze daar al mee bezig um, Een geliefde tv programma maken Is gestopt wegens trieste omstandigheden Dat met het privéleven te maken heeft Wat pas pu later publiekelijk bekend zou worden ja Geen idee Ik had het niet denken van wie zou er zijn Want het komt pas later aangekondigd Ja, maar ken je iemand die nu iets van problemen heeft Of die het moeilijk heeft Geen idee Misschien Laten we hopen dat het Jaspers is Ik ben al nou klaar mee Oh, Zijn het te hard op de radio En um, even kijken Probleem met Obama. Hij zou gezondheidsproblemen kunnen krijgen door stress. En daar waarschijnlijk zijn uh, campagne niet kunnen vervolgen. Oeh. Dat zal het zijn. Uh, oh, dit is ook nog wel leuk. Amerikaanse onderzoeken gaan aantonen dat koemelk helemaal niet gezond is. Een speciale waarschuwing komt ervoor in Nederland. Waar de, koe, uh, waar de melkconsumptie het hoogste is ter wereld. Zeker hebben daar een film nieuw keer gekeken. Nou oh, ja... En er komt een onverwachte wen en beweging in de zak van het verdwenen meisje. Kerr nog, Madeleine McCann? Dat een paar geleden. Nou, er komt, misschien, uh, er komt misschien wat meer informatie. En in de toekomst, ja, dat kan iedereen al voorspellen. Heeft niemand meer geld in zijn zak? Alles wordt via elektronische weg over de wereld heen geschoven. Niet de soort geld in, uh, uitgedrukt, maar ook via grondstoffen. Maar wat ik. Uh, Daar wil ik wel even iets over zeggen. Die, die oude, wat oudere mensen, ik zeggen, met die al een beetje vergeten achter beginnen te worden. die kunnen toch op tienkant even vergeten? Of onthouden. Maar moeten ja, dan dat Ja, dat is onzin wat je nu zegt. is toch onzin? Nee, maar die, die worden. Oudere uh... mensen, tuurlijk kunnen ze dat wel onthouden. Weet ik niet hoor. Nou, uh, Gaan de, we naar de thuis en... En zo? Ja, we ja. Niet eens, dan weten ze niet eens wat pinnen is, man. Nou ja, maar hoe moeten ze dan betalen? Geen geld om kunnen pinnen? Ze hebben toch verzorging. Wat moet je nou halen in het bejaardhuis? Er is niks te halen. Nou. Een appeltje of een kapper. Appeltje. Een appeltje halen bij verzorgingshuis uh, verzorgingshuis. Nou ja, dat is... Nou uh, ja, dat kan iedereen nog wel verwachten. Kijken. Ja, door een kleine oorzaak dreigt een totale wereldbrand te ontstaan. Nou, daar, daar gaat de wereld. Nou ja, ik heb, uh, ik heb er nog een paar. Derde uur doen we nog een paar. En dan... Uh, dan kan je weer aan de tafel zeggen, ik heb wat op de radio gehoord, dit gaat er allemaal gebeuren in 2012. En als het goed is, dan ben ik de man van de wereld. Hier is NX6 Suicide Blonde, Suicide Plant. Is the color of her hair, I can choose gratitude for you and Fair. She doesn't finish, the began. meteen gaan we het sportnieuws doornemen, nationaal en internationaal. Maar nu eerst een klassiekertje eventjes. Ja, ik vind het goed man. Lekker. Wat dacht je van deze? Een beetje fout. Voor mij is het uit de jaren negentig. Maar toch wel lekker op deze zondagmiddag. Boys to men and the end of the road. Oh yeah, be my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 Left with twenty kisses, then at dawn we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun.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 Zo was is voor goed achter deur. En ik verlang er geen seconde naar te Ik Ik wilde eerste zijn aan wie jij. We houden er niemand op bezoek, kwam. maar vooral als ik niet meer alleen wou wezen. Dan vluchtte ik de stad in Koos, een hele mooie aard. Die mocht dan eerst twee pilsjes voor me kopen. Dat mocht hij met me nee zeggen dat hij van me hield. Op het moment dat we de dekens kopen.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 Dikter Hark met het NOS Journaal. De Indiaanse premier Singh heeft de ondervoeding van kinderen in zijn land een nationale schande genoemd. Hij reageert op een peiling onder 73.000 huishoudens... ...waaruit blijkt dat 42% van de Indiaanse kinderen onder de vijf jaar ondervoed is. Volgens Singh is het niveau van ondervoeding onacceptabel hoog... ...gelet op de indrukwekkende groei van het Indiaanse Bruto Nationaal Product. Hij zegt dat de regering meer gaat investeren in gebieden waar veel mensen ondervoed zijn.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 Emigranten in Australië moeten les krijgen in hygiëne. Ook moeten ze leren om geduldig in een rij te wachten. Dat heeft het conservatieve parlementslid Theresa Gambaro gezegd. Die pleit voor uitgebreide sociale en culturele lessen voor de inburgering van immigranten. Eerder zei ze al dat immigranten wat vaker deodorant moeten gebruiken. De opmerkingen van Gambarrow hebben tot veel ophef in Australië geleid. Minister Bowen van Immigratie noemde ze bizar en dwaas. Inmiddels heeft Gambarrow, zelf kind van immigrantenouders, haar excuses aangeboden. Het weer bewolkt. Om de meeste plaatsen blijft het droog. Temperatuur 7 graden in het oosten en 9 aan de westkust. Morgen opnieuw bewolkt en maximaal rond 9 graden. Dit was het. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. In de Randstad nog files op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en het kroopend Raansdorp, 8 kilometer. Op de A27, Breda richting Utrecht, tussen het kroopend Goijkum en Lexmond, 4 kilometer. En op de A28, Zwolle richting Utrecht, tussen het kroopend Hoevelaken en Amersfoort, 3 kilometer. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoort.